Leers houdt er rekening mee dat de schatting van 400 meisjes... nog wat aan de lage kant is. Ter de Liliane het Lilianenfonds en de Stichting Kinderpostzegels... krijgen toch geld van het Rijk. De drie hulporganisaties hadden vorig jaar samen een subsidieaanvraag ingediend... die werd afgewezen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... voldeed hun aanvraag niet aan de kwaliteitscriteria. Ter de Liliane het Lilianenfonds en de Stichting Kinderpostzegels... gingen daartegen met succes in beroep en krijgen nu 32 miljoen euro. Volgens Ter de Zon draaide de kwestie niet om de kwaliteit van de hulpverlening, maar om de interpretatie van bepaalde definities. De organisaties hadden een aanvraag gedaan voor 68 miljoen euro, maar zijn nu toch blij met ongeveer de helft. Het weer, vanavond droog, in het zuiden kans op mist. Vannacht gaat het in het zuiden licht vriezen. Morgen volop zon, maxima van 11 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Awb en verkeersinformatie vielen op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen Deventer en Badmen, nog 6 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Helemaal dicht is de N207, bergambacht Lisse. De weg is in beide richtingen, tussen Boskoop en de N11, afgesloten. door oorzaak is een gekantelde vrachtwagen. U wordt zo lang omgeleid. Het kan niet zo zijn dat afval voor altijd afval blijft.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 Twee dingen, zei Joop dat uh, nou altijd? Ja, nee, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two pain. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. Goedenavond. Terwijl overal in de hele wereld militairen ingezet worden in oorlogsgebieden... opent in Leeuwarden een expositie over dienstweigeraars. Straks praat ik met een dienstweigeraar die anderhalf jaar de cel in moest... Maar nu is iets totaal anders. Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat het schip de Kota Inten vanuit Java in Rotterdam aankwam. Aan boord 900 Molukse knilsoldaten met hun gezin. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroost in te stoppen. Want buiten is het guur-echt Hollands voorjaarsweer. In het demobilisatiecentrum in Amersfoort stond de reistafel gereed. Van hier zal het merendeel der Ambonnezen spoedig doorreizen naar het kamp Schattenberg, het vroegere Westerburg. Allen hopen ze dat het verblijf dat ze overigens vrijwillig aanvaard hebben slechts tijdelijk zal zijn. En dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland. Aan boord van het schip de toen 12-jarige Danny Rugebrecht. Goedenavond. Meneer Rugebrecht, bent u daar? We hebben geen verbinding helaas met meneer Rugebrecht. Dus even kijken of dat nog gaat lukken. We gaan het straks hebben met meneer Rugebrecht over zijn tocht naar Nederland. We gaan door met het onderwerp wat ik net al aankondigde, de militairen. Ja, want de militairen die nu worden ingezet hè, in oorlogsgebieden zoals Afghanistan of Irak, die kiezen daar nu zelf voor. Maar tot eind jaren negentig was dat heel anders. Toen was er de verplichte militaire dienst, dat weet u vast nog. En daar kon je alleen onderuit doen door een alternatieve dienstplicht te doen of voor anderhalf jaar de cel in te gaan. Nou, in Leeuwarden is vanaf komend weekend een expositie en die gaat over deze totaalweigeraars. En de organisator van die expositie is Stefan Kraam, een totaalweigeraar in der tijd. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, je had uh, tot eind jaren negentig de verplichte militaire dienst. U werd daar uiteraard ook als 18-jarige jongen voor gevraagd. Ja. En toen dacht u nee hoor, doe ik niet. Ja, dat, dat dacht ik. Ja. Dat, nou, ik dacht eigenlijk niet zo heel veel, maar ik vond het vooral heel vreemd dat je gedwongen kon worden om zoiets als militaire dienstplicht te doen. En ik heb uh, geen seconde over nagedacht om dat te gaan doen. Want er was natuurlijk een alternatief. Hè? U kon zeggen, ik heb gewetensbezwaren. Ja. Uh, ik doe iets anders, een, een alternatieve dienstplicht. Ja, dat. dat kan en je kon ook uh, je af laten keuren. Hè? Dat was ook niet zo heel erg ingewikkeld. Dat deed dan natuurlijk altijd alle stoere verhalen die ja. je dan hoort uh, daarover de ronde. Ja, en op basis maar, van S5, hè? dat je niet ja, helemaal een beetje gestoord was. Of, of een knietje of zo. Maar ik, had, uh, nee, ik vond mezelf niet, uh, niet keurenswaardig. Uh, ik, ik was volledig gezond. En uh, er mankeerde niks aan mij. Dus er was ook uh, geen reden om uh, me om te laten keuren. Bovendien, wie zijn militairen om mij uh, te gaan keuren? Uh, en um, hetzelfde geldt voor de uh, gewetensgezwaren. Want je moet dan uh, overleggen. Uh, of je moest uh, overleggen waarom jij niet tegen geweld kon. Je moest dus jezelf ter discussie stellen... en jezelf verantwoorden voor een militaire commissie. En uh, ik wilde juist uh, uh, het uh, militair als systeem uh, ter discussie stellen. En dat uh, werd uh, sowieso niet gehonoreerd als reden... om uh, voor gewetensbezwaren in aanmerking te komen. Maar uh, ik had dus ook geen zin om uh, voor een militaire commissie te gaan. Nee. Kortom, een weigeraar. U hoorde tot die groep. 100 ja. waren het er trouwens in die tijd, hè? Het uh, zijn vanaf 1975, de eerste was Ger Pau, tot 1996 toen het opgeschort is... het besluit om mensen op te, no op te roepen, 175 jongens geweest die uh, totaal geweigerd okay, hebben. Oké, 175 in totaal. Ja. Goed, dus u uh, moest naar een rechtbank, een militaire rechtbank... en u werd uiteindelijk veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Ja, u wordt veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf... en dan zit er een half jaar VI bij, dus uiteindelijk zit je... VI een voorwaardelijke vrijheidstelling. Ja. Dus uiteindelijk zit je concreet echt een jaar in een cel. Ja, nou ja, dat is hartstikke lang. Ja, dat is best lang als je twintig bent. Precies, u was twintig, inmiddels ja. een heleboel jaren ouder. Maar wat weet u nog uit die tijd? Nou ja, ik weet dat, dat is wel grappig met geheugen. Want doordat ik die tentoonstelling organiseer... praat ik veel met mensen van die tijd. Ik heb ze opgezocht via de moderne middelen... zoals het tegenwoordig gaat. En uh, ik heb nog eens gelezen wat ik in die tijd allemaal opschreef. Want ik hield een zeer gedetailleerd dag, dagboek bij. En uh, dan blijkt dat mijn geheugen... het uh, me af en toe wel in de steek gelaten heeft. Uh, dat ik sommige dingen leuker gemaakt heb... en andere dingen erger. Uh, maar ik, ik weet er nog wel het nodige van. Wat dan? En, uh, nou ja... Wat, je, wat me altijd uh, bijgebleven is, is toch wel de manier waarop ik uiteindelijk naar mijn proces ging. Hè? Want ik zat in. Uh, je wordt op een gegeven moment gearresteerd en dan zit je in voorarrest. En uh, dan moet je uiteindelijk naar je proces. En, uh, we, ik was lid van de actiegroep Onkruid. Een antimilitaristische actiegroep die, uh, nou, die voor een busje ging liggen en zorgde dat het niet verder ging. Of die torens bezette of andere dingen deed. En ze waren bang dat ik um, uh, ja, dat, dat er een, een blokkade was en dat ze hem tegen zouden houden. Dus ze gingen mij de, vorige, de dag van tevoren ophalen. En uh, ja, ik had er helemaal geen zin in, want er kwamen dus militairen binnen, s'avonds, en die zouden mij naar de marge zijn brengen. En dan moest ik daar in een andere cel gaan slapen. Dus ik ben op de grond gaan zitten. En ik heb gezegd, ik ga niet mee. Thuis was dat gelang? Nee, dat was in de, in, in de gevangenishalm. Oh, oké. Okay. Eh, want je, je zat in voorarrest, dus ik zat al in het huis oh, okay. van bewaring. Ja. En toen kwamen ze me halen. En, uh, nou, dan worden alle medegevangenen werden ingesloten. En uh, nou, dan komen ze met vijf man binnen. Om je uit je cel naar beneden te halen. En nou, ik werd een beetje hardhandig naar beneden geschopt. En toen ik beneden kwam, toen was ik, omdat ik geschopt werd als eerste beneden... en via een andere trap ben ik weer naar boven gerend, weer op de grond gaan zitten. En toen hebben ze ja, me toch wel redelijk hard aangepakt met knevelkettingen en zo... waarvan ik uh, van de bewakers nu, met wie ik nu deze tentoonstelling in de Blokhuispoort uh, organiseer... hoor dat het uh, eigenlijk wel een soort uh, marteltoestand uh, is. Want uh, dat, is een, dat is een ketting die je om je pols krijgt en die draaien ze heel hard rond... zodat het uh, zeer gaat doen. Ja. En heeft u gesproken met die mensen die dat u inderdaad hebben aangedaan? Nee, dat niet. Nee, oh. nee, nee, nee. nee. De, de Blokhuispoort is, uh, is in 2008, sinds 2008 geen gevangenis meer. Dat is in Leeuwarden. Het uh, toenmalige Huis van Bewaring. En een, uh, een, een, een B-vleugel wat een gewone gevangenis was. En uh, ik zat in het Huis van Bewaring. en uh, de, de, Ik zat natuurlijk als een vreemde eend in de bijt. Want ik was geen burger. Ik was een zogenaamd een militaire uh, gevangene. Die in een burgergevangenis zat. Dus dat was al vreemd. Dus op het moment dat ik gehaald werd voor mijn proces. Kwamen de marechaussées om mij te halen. Ja, ja zo ging dat. Ja. Ja. Want u heeft het zelf een dagboek bijgehouden. Ja. Uh, ik heb daarin gelezen. En op 18 maart uh, 1981 heeft u iets geschreven. Ik wil u vragen om dat even voor te dragen. Ja, dat is uh, twee dagen langer of drie dagen langer, dan dertig jaar geleden. Hè? Ja. Overdag ben ik rustig. Dit is trouwens niet in, in het huis van Bewaring in Leeuwarden, maar in Nieuwe Sluis nog. Je wordt dus eerst naar het depot van Discipline gebracht. En daar moet je je eigen eigenlijke straf begaan. Namelijk een uh, bevel uh, om een. Kleding aan te nemen of een geweer aan te nemen, niet, uh, niet uh, volvoeren. En de, op grond daarvan wordt dat 18 okay, maanden Oké, Zo gaat dat. En ik zat uh, in, een, in een klein hokje van anderhalf bij twee meter. Overdag ben ik rustig. De problemen beginnen pas als ik wil gaan slapen. Al uh, ben ik nog zo moe, dan begint het te spoken in mijn hoofd, niet over bepaalde onderwerpen, maar in gedachten klets ik dan tegen mezelf. Dat werkt heel verwarrend. Je hebt het idee dat er in je hoofd een heleboel mensen tegen elkaar aan het praten zijn. Ik word er een beetje bang van. Bang dat ik doordraai en dat het steeds erger gaat worden. Het is net alsof het regime de laatste dagen strenger wordt. De bewakers zijn onpersoonlijk en ongeïnteresseerd. Verder wordt de isolatie strenger toegepast. Eerst mochten we nog wel eens praten met elkaar, nu bij toeval, Maar het werd toegestaan bij de wc's, de wasbakken of in de hal. Nu wordt iedereen angstvallig van elkaar gescheiden. En die iedereen, dat zijn dan andere totaalweigeraars. Ik werd in een groep opgepakt met een stuk of zeven, acht totaalweigeraars. En wij zaten met elkaar in uh, verbouwde padenstallen in uh, Nieuwe Sluis... in het depot van discipline. U heeft die mensen weer gesproken voor uw expositie... die u dus uh, heeft samengesteld, die nu ja. uh, te zien is. Um, wat deelt u nu met die mensen als u ze spreekt? Nou, uh, uh, uh, het gekke is... Uh, gevangenen, uh, mensen die gevangen gezeten hebben... die delen een heleboel ongespro ongesproken. Daar, daar heb je het niet over. Je kijkt elkaar aan en je weet het van elkaar. Dus dat, dat is in eerste plaats al met, met mensen. En verder, uh, ja, wij waren zulke aparte gevangenen... dat iedereen toch wel vol trots terugkijkt op die tijd. En ook wel uh, omdat wij ook echt wel tot een actie maakte. En dus, nou, je was de hele dag ermee bezig met schrijven... met uh, contact maken met elkaar via nieuwsbrieven en uh, uh, via advocaten. We kwamen op elkaar, als processen gingen we als getuigendeskundigen verschijnen. Dus we hadden veel contact met elkaar. En uh, dat merk je als je nu elkaar tegenkomt nog steeds wel... dat die, die solidare, uh, solidaire band, uh, het feit dat je bij wijze van spreken... als het weer moet, uh, voor elkaar door het vuur gaat, dat is er nog steeds. En wat hoopt u dat mensen die die expositie gaan bekijken... daarvan leren? Ik hoop dat ze ervan leren dat... Um, uh, uh, kijk, de bedoeling is in eerste plaats dat... Uh, uh, ik, merkt, ik werk heel veel met jongeren. Beneden de 35. En die hebben geen idee waarover ze het hebben... als het over dienstweigering gaat. Dus ik, ik hoop dat die mensen uh, uh, beseffen... dat het nog niet zo heel lang geleden is... dat je voor het weigeren van de militaire dienst... tot 18 maand veroordeeld werd. En uh, dat... Nederland ook een staat is die dat soort zaken uitgevoerd heeft. En ik hoop dat mensen ook beseffen dat je, ook al ben je alleen... dat je soms een, uh, een nee kunt zeggen tegen iets wat je tegenkomt. En dat je dan principieel kunt zijn. Uh, en dat je daar best trots op mag zijn. Dat je wel na mag denken over wat er in de wereld gebeurt. En, uh, en wat je dan... Uh, ja, dat hoeft niet altijd logisch te zijn. Dat hoeft niet altijd, uh, je hoeft niet altijd de consequenties te kunnen overzien. Maar je mag best nee zeggen. En is dat iets waarvan u denkt, ja, dat doet de jeugd van tegenwoordig niet genoeg? Nou ja, het is natuurlijk wel een feit dat, je, uh, niet, uh, dat het momenteel, ondanks dat er meer dan aanleiding is, uh, heel weinig gedemonstreerd is. Op dit moment de demonstraties tegen kernenergie trekken een paar honderd mensen en als ze er al zijn... Uh, demonstraties tegen militarisme. Ik heb ze niet gezien de afgelopen jaren. En terwijl toen er toch wel ontzettend... Het is natuurlijk de tijd dat 500.000 mensen in Amsterdam... liepen te demonstreren tegen kernwapens. En daar, uh, ja, wij waren onderdeel van dat gevoel van... wij willen geen militarisme en geen leger. De meeste mensen zeiden niet, we willen geen militarisme. Het was mm -hmm. heel erg gericht op die kernbom. Maar mensen dachten toch wel heel erg na over het vredesvraagstuk. De Pax Christi en dat soort organisaties waren, waren enorm groot. En wij waren daar deel van. En wij gingen die stap verder. Met onkruid waren we de Wikileaks van, van die tijd. Mm -hmm. Door staatsgeheimen uit gebouwen te jatten en die te publiceren. Zie ik nu in... toch een bepaalde trots in uw ogen... Als u dit zo zegt? Nou ja, ik, ja, ik vond het wel. Uh, het was wel een spannende, leuke tijd. Ja, ja, ja zeker, zeker. Zou u het opnieuw doen? Dienstvijveren? Dienstvijveren wel, ja. ja. Kijk, ik, ik, het is, het is uh, gek voor te stellen dat, dat je nu geconfronteerd zou worden met iets wat je. Dat, dat, dat je gedwongen wordt om het leger in te gaan. Dat je gedwongen wordt om soldaat te worden. Hè. Dat is op dit moment uh, voor de huidige jeugd ondenkbaar. Dat je zomaar een oproep krijgt om dat te gaan doen. Um, als, je weer, als ik weer zo'n oproep zou krijgen, zou ik weer weigeren. Ja. En ik zou ook wel weer totaal gaan weigeren. Ik zou misschien anders doen. En kijk, het is een andere tijd, dus we hebben niet meer dat soort acties. En ik zal misschien ook niet meer bij zo'n actiegroep zitten. Maar ik zal wel uh, dienst gaan weigeren, dat zeker. Goed, die expositie die is te zien van 26 maart tot 30 juli. In het museum Blokhuis Poort in Leeuwarden. In Leeuwarden, de oude gevangenis. De oude gevangenis, waar ja. Het u is al, heeft. Vanaf 1500 uh, is het een gevangenisinstituut daar in, in, in het centrum van Leeuwarden. En, uh, en de huidige gebouwen, nou, ik geloof dat er 1864 boven de Poort staat. En uh, ja, het, was een, het waren een oude gevangenissen. En nu is dat opengesteld tot een soort cultureel centrum. En er is een museum in. En uw expositie is dus te zien. Vanaf zaterdag. Ja. En op 17 april, ook nog goed om te weten... is er om half s middags op Nederland 2... een documentaire. En die gaat ook over weigeraars achter de Ja, 27 maart, dat is, dat is zondag. Ja. En uh, om half vier uh, in het uh, Friesland-Doc. Half uurtje. Hartstikke goed. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Tot half 9, Twee Dingen. Van Omroep Max.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 Allen hopen ze dat het verblijf dat ze overigens vrijwillig aanvaard hebben slechts tijdelijk zal zijn en dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland. Aan boord de toen 12-jarige Danny Ruggebrecht. Goedenavond meneer Ruggebrecht. Goedenavond. Oh, mooi zo, we hebben verbinding. <laughs> um, die reis van u hè, die duurde een maand vanuit Indië naar Nederland. Wat deed die jongetje ja, van 12 de hele dag op dat schip? Ja, wat hij dan doet, uh, we spelen en uh, ja, dat vind je natuurlijk je hoeft niet naar school. En, uh, nee. <laughs> en naar de vissen kijken, naar de vissen gooien met, uh, met uh, wat we allemaal gevonden hebben, voor boeren en uh, de, naar de naar de. Bruinvissen die ook met ons mee, met het schip meeswongen. Oh, wauw, dat was mooi. Daar genoot u ook dat van Dat is mooi. Jongetje. Ja, dat is zeker mooi. Nou is het zo, de Molukkers, oud-knilmilitairen, uw vader was een van hen, die zijn naar Nederland gehaald omdat zij na de oorlog weigerden voor het nieuwe Indonesische leger te gaan werken, toen... De um, ja. Molukkers werden door Indonesiërs in Indonesië met de nek aangekeken. En zijn dus uiteindelijk naar Nederland gehaald. Wat heeft u van die houding van die Indonesiërs... Te, ten opzichte van die Molukkers gemerkt als kind? Nou, als kind hebben wij in Makassar, toen we wo daar woonden... Uh, drie uh, acties uh, uh, gehad... We werden aangevallen door de Indonesische troepen. Mm -hmm. En ja, al die tijd ben je dan... Uh, breng je door onder het bed om dekking te zoeken. Ja. Dus je was blij dat je daar weg mocht. ja En dat u uiteindelijk dus naar Nederland kwam met zo'n enorm schip. Um, u kwam in kamp Amersfoort. Dat... En daarna werd, uh, werd iedereen verdeeld, als het ware, over Nederland. U belandde in het woonoord Schattenberg. En dat is het voormalige kamp Westerbork. Woonskapsbork. En wist u, ja. wist u dat dat een beladen plaats was in Nederland, als kind? Nee, dat wist ik uh, niet. Schattenberg, dat woonoord klinkt vri vriendelijker dan kamp Westerbork. Ja, zeker. En heb kwam... Ja, daar je... ja, kwamen we achter dat het, wat het voor een kamp was. Ja, u hoorde dat op school of zo? Nee, dat uh, hebben we ook ontdekt. Want we speelden toen uh, daar in de buurt... en dan hadden we nog uh, zo'n uh, ijzerbrankaar... die zo in, in zijn oven uh, uh, de Kanklijen. Ja, ja, dat wou dat. Dat, dat hebben we daar nog, nog gezien. Ja, ja. Ja, dat dacht ik nog. Nu ging je natuurlijk nou ook naar school daar, hè. En gewoon uh, naar de plaatselijke school in Westerbork. Uh, ik kan me voorstellen, zo'n jongetje uit de Molukken. Uh, hoe reageerden die Nederlandse kinderen daarop? <tosses> uh, er is een lagere school in het kamp. Maar doordat ik twaalf uh, jaar ben... En ben ik geplaatst in de zevende klas in, uh, in het dorp Westerbork zelf mm -hmm. en wat me eerst opviel was toen ik de school binnenkwam allemaal klompen en op een rijtje in ja. de gang <laughs> ja ja Nederland ja dat is Nederland ja en werd u wel met met vriendelijkheid ontvangen in Nederland ook door ja, de kinderen? Ja, ja hoor. En ik denk dat het komt doordat de, de Drentenaren gelovige mensen zijn. Er zijn meestal artikel 31. Dat houdt in dat ze een, een ieder gelijk moeten behandelen. Dat kregen ze, dacht ik, mee. Dat ze iedereen gelijk moesten behandelen? Ja. Ja, ja. Door hun opvoeding. ja. Dat is wel verschil met, dacht ik, andere, andere provincies die de, op dat moment... Ja, wat u gehoord heeft van andere Molukse mensen, bedoelt u? Ja. ja, ja, ja. ja. ja. En in dat woonoord, hè, uh, het voormalige Westerbork dus... had u daar een, een goede tijd als kind? Ja hoor. Wij uh, leven onder elkaar en met elkaar. En ja... Helpen elkaar met. Dat is van alles. Bijvoorbeeld als, uh, als er iemand overlijdt, iedereen hier. En als er iemand trouwt, helpen ze ook elkaar. En elke zondag ga je dan met z'n allen naar de kerk. Ja. Ja. in contact. Ja, we hebben een moeizame verbinding, maar um, we gaan gewoon verder. We hadden de jaren zeventig, jaren geleden alweer. Toen was er veel ophef hè, rond Molukkers. Um, ja. Gijzelingen, treinen zijn gegijzeld, een schoolklas. Want wat was er ja. aan de hand, even voor iedereen die dat niet meer precies weet... Uh, Molukkers waren boos omdat de Nederlandse regering ze niet geholpen had... bij het stichten van de onafhankelijke republiek, de RMS. Um, wat heeft u daarvan meegekregen? Wist u bijvoorbeeld dat, dat dat ging gebeuren? Ja, zeker. Wij, wij wisten dat. We werden ons beloofd. En Ten eerste is nee, het ontslag nee, bedoel, van onze vaders. Ik bedoel eigenlijk... Wist u dat die gijzelingen zouden plaatsvinden? Werd over nee, gesproken? Nee, nee, nee, nee. Nee, zeker niet. Nee? Alleen toen het al gebeurd uh, was... dan wist u er wel van. Ja, ja. Maar daarvoor niet. Nee, nee. Wat vond u daarvan? Toen dat gebeurde? Uh, nou... Ik sta er niet achter, maar de manier waarop... Ze kunnen wel voor, uh, wij kunnen wel voor onze strijd vechten... maar er zijn wellicht nog andere mogelijkheden. Maar niet deze. Nee, want uw vader was natuurlijk naar Nederland gekomen... en he, die, die had daar uiteindelijk besloten om niet te blijven. Was hij kwaad op Nederland? Opvangelijk niet. Maar toen uh, ze hoorden dat ze ontslagen zijn... Ja. is dat nu weer kwaad bloed. Ja, want ze werden uiteindelijk want... ontslagen ook door de Nederlanders. Hè? Zij dachten, ja, we ja. blijven gewoon voor de Nederlanders. Weliswaar dan niet we in Indonesië, blijven... maar we gaan gewoon dan hier als militairen. Ja. En, en dat ging we niet werden, door. Eh, ja. We werden dan hier naartoe gehaald met de mededeling van... Jo, jullie blijven maar zes maanden. Uiteindelijk zijn het 60 eh, jaar, zestig jaar ja. geworden. Ja, dat is niet misselijk, hè? <laughs> Zou u terug willen na 60 jaar? Nou, anderen wel, maar ik niet. En daarom niet? Ik heb meer uh, mijn zoon, mijn kleinkinderen en een verdere familie. Dus, nee. Dat, dat trekt me niet. Wel om met vakantie te gaan. En heeft u dat wel eens gedaan? Ja, ik heb twee keer daar naartoe gegaan. Oké. Okay. En is dat dan leuk om daar te zijn? Het is leuk om daar te zijn, maar uiteindelijk ben je toch maar een toerist. Ja, ja. Nog heel even die ophef, hè? al die gijzelingen. Um, ja. Wat deed dat met u? Ik bedoel, het feit dat molukkers op die manier in de openbaarheid kwamen, heeft dat u geschaad? Nee, niet, uh, ik heb het niet aan de lijve ondervonden. En uh, collega's die, die begrijpen het een beetje, omdat zij toch wel we de achtergronden weten van de molukker. Maar zij die dat niet weten, geeft dat natuurlijk kwaad moed. Mm -hmm. nou, nou, precies. En wat heeft u daarvan gemerkt dan? Nou, de, van uh, ja. Als grap natuurlijk van uh, wat doen jullie hier? En uh, ga terug naar je eilanden. En, uh, nou, zo van die uh, opmerkingen. En wat, uh, ja. Ja. Want wat, wat er is natuurlijk nog steeds veel te doen hè, over die RMS. Die, uh, die onafhankelijke republiek van de Molukken. Die ja. er toch moet komen nog steeds volgens de Molukken. Wat verwacht u daarvan? Dat dat nog uiteindelijk gaat lukken? De meesten geloven daar nog in. En als je diep in hun hart kijkt... Ze, ze, de meesten hebben ook al... De, een, een klein gedeelte heeft toch een appel geven. En u? Ik ben neutraal. U bent neutraal? Ik, uh, ja, ik, ik denk dat dat niet uh, te realiseren is. En maakt het u wat uit? Zou u blijer mensen worden als het wel zou lukken? Als het wel zo lukt. Ja. Nou, dat is een moeilijke vraag. Ik, ik denk niet dat ik uh, blij mee ben. Wan, want er komt daar nog heel wat voor kijken. Hm. We wachten het af, meneer Ugebrecht. In elk geval heel hartelijk ja. dank voor uw verhaal. 60 jaar geleden zat u dus als uh, 12-jarig kereltje op het schip de Kota, Inten vanuit Java naar Rotterdam, in inmiddels alweer 60 jaar in Nederland. Nogmaals dank. Ja, danken. En dit waren de twee dingen van Max voor vandaag. Morgenavond 8 uur zijn we er gewoon weer. En de gesprekken van vanavond zijn op onze site straks terug te luisteren. Willemijn Veenhoven, In Today, uh, Hi. Wat ga, je, wat ga jij doen? Goedenavond Margeit. Uh, veel Libië. Uh, Remco Andersen die zit daar in Benghazi. Daar was het rustig, maar nu uh, wordt er weer hevig gevochten... en geschoten door de uh, getrouwen van Gaddafi. Dus daarover het laatste nieuws en ook over in de studio... hebben we het erover hoe het nu verder moet en wat Gaddafi allemaal gaat doen...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 De Westerse Alliantie lijkt het luchtruim van Libië onder controle te hebben. Toch is er op de grond weer hevig gevochten vandaag, ook in Benghazi. De vraag is dan ook, hoe nu verder? In Japan, daar zijn de problemen met de kernreactoren nog steeds niet opgelost. Um, maar ondertussen is er natuurlijk wel al begonnen aan de wederopbouw. De vraag is, hoe doe je dat, wederopbouwen? Waar begin je? En Erwin die gaat het vandaag hebben over cricket. Het Nederlandse team is namelijk net terug van het WK in India... En onze Joris Kreugel die genoot vandaag van het mooie weer. Yes, eindelijk. Gisteren mooi weer, vandaag de eerste lentedag. In Hilversum was het zo'n 15, 16 graden. En ik dacht bij mezelf, weet je wat, ik ga naar het strand toe... heerlijk op een terrasje zitten en genieten van de zon maar gewoon hier in de studio. Simone Wijnands met de update van Ranking de Nieuws. Ja, belangrijk nieuws vandaag in Ranking is natuurlijk ook opnieuw... de situatie met de kerncentrale in Japan. En de nasleep van de tsunami en daarnaast de gevechten in Libië... die staan natuurlijk ook heel hoog in de top 5. En de naam van de basisschool die in Nederland het meeste voorkomt, die is... De Buurt, denk ik wel. De Egenboog. Montessori. Um, Mozaïek. Ja, hij zat ertussen, na negen uur, dan hoor je welke het is. Ik kan niet wachten. Simone, ja. dankjewel. In BNN Today hoor je ook iedere dag wat bekende Nederlanders meemaken. Vandaag uh, de dag als eerste van modeontwerper Hans Ubink. Earth Tower, een initiatief van Wereld Natuurfonds. Op 26 maart om half negen is het de bedoeling dat we allemaal het licht een uurtje uitdoen. Gewoon gezellig een uur bij elkaar zitten. Ik kan me voorstellen dat er een heleboel mensen daar niet blij van worden, maar wij wel. We willen namelijk dat de wereldleiders verantwoorde keuzes gaan maken. Dus meld je aan op bnf.nl earth hour. Ja, en dan de dag van schaatser, olympisch kampioen... en morgen uitgebreid de gast uh, Mark Tuitert. Nee? Mijn boek ja. Vancouver 21.02.10 zonder strijd en overwinning... heb ik vrijdag gepresenteerd... Mooie anekdotes, mooie verhalen, veel pers, uh, een hectische week heb ik achter de rug, maar een hele mooie. Ik ben trots op het resultaat, het mag te zijn. En morgen ben ik te beluisteren op dit radiokanaal, vanaf half tien, BNN. Tot dan! Dit radiokanaal, ja. En dan de burgemeester tot morgen, Mark. De burgemeester van Groningen, Peter Ewinkel. Opinierende journalistiek, dat lijkt een beetje de trend van dit moment. De feiten op een rijtje zetten, daar trekken steeds meer journalisten lijkt het hun neus voor op. Ze moeten vooral van een duiding worden voorzien. Bij ons in Groningen wordt zelfs aan journalisten meegegeven dat ze met hun rug naar het stadhuis moeten staan. Prima hoor, een kritische houding. Maar volgens mij bereik je met elkaar recht in de ogen kijken en je oren goed open houden. Het beste resultaat. Ja, en dan betaalde seks, illegale zelfmoordneigingen. Klaas van Kruijstum, die gaat weer op zoek naar mensen met hele mooie, bijzondere verhalen in het programma Jong. Zometeen meer daarover, maar eerst even Klaas. Je zat net rechts van me, nu links. Hij. Ja, sorry. Wat heb jij vandaag gedaan? Ongelooflijke thuisdag gehad. Dus uh, denk uh, drinken in de zon, uh, het een en ander schilderen en uh, mijn slaapkamer opruimen. Een nuttige dag. Ja, een, een nuttige dag, heerlijk. Ja. Goed, meteen, zometeen meer over Jong. En dan wel gewoon, zomaar die hoort, de rechterzijde van mij. Ja. is Schut, goedenavond. Nu links van je, nu rechts van je. Na Arjen Robben en Theo Jansen heeft ook Klaas jan Huntelaar zich afgemeld... voor de ek kwalificatiewedstrijden van het Nederlands Elftal tegen Hongarije. Huntelaar verliet het trainingskamp in Noordwijk... omdat hij nog te veel last heeft van een knieblessure. Bondscoach Bert van Marwijk heeft zijn selectie nu aangevuld... met Luc de Jong van FC Twente, PSV'er Jermaine Lens en Rut van Nistelrooy van HSV. Middenvelder Lex Immers van ADO Den Haag moet rekening houden met een flinke straf van de KNVB. Hij liet zich gaan op een feestje in het supportershome gisteren na de overwinning op Ajax. Op dat feestje werden kwetsende liederen over Ajax en Joden gezongen. Staand op de bar zong en danste Immers uitgelaten mee. Leiding van ADO legde Immers de maximale geldboete op. Het exacte bedrag wilde de directie niet bekendmaken. Immers heeft spijt betuigd en hij accepteerde ook de boete. De ploeggenoot, ploeggenoot Charlton Vicenzo, hoofdcoach John van de Brom... en assistentrainer Maurice Stijn waren ook van de partij gisteren op dat feestje. En zij zijn aangesproken op hun gedrag. Ajax-spits El Elhamdoui maakt weer deel uit van de A-selectie. Hij sprak samen met zijn zaakwaarnemer uitvoerig met trainer Frank de Boer. Hij mocht daarna weer meetrainen met het eerste elftal. De Boer staat nog steeds achter de beslissing die hij eerder nam. Kijk eens, uh, ik uh, stel een aantal normen en, uh, en eisen gewoon van, van iedereen. En dat zijn ook uh, normen en waarden. Nou, als iemand daar niet aan voldoet, dan uh, zo, heeft dat consequenties. En dat is aanzien uh, van personen... Dus of het nou Ebecilio was, of, uh, of uh, Mounier, of, of Vertongen... die hadden dezelfde uh, ja, straf gehad. En je moet ook, zeg maar, naar een groep... moet je heel duidelijk zeggen, tot hier en niet verder. En dat heb ik gedaan. Maar Elhamdoui dus nu wel terug bij de selectie. De boer zette hem ruim twee weken geleden voor straf... terug naar de selectie van de belofte... en nam die maatregel na een woordenwisseling met Elhamdoui... In de rust van het bekerduel met RKC-Bouwwijk. En dat was het voor nu. Straks na 10-1 langs de lijn praten we uitgebreid verder over al deze voetbalzaken. Ook met immers. Nee. Die mag natuurlijk niks zeggen. Alle uh, echte hoofdrolspelers bij Ado hebben niks gezegd. Maar we hebben wel zeer duidelijke meningen. Oh. Van mensen net als Oh, aan de ik dacht van dat. jou. Van mij? Ja. <laughs> Ja, ik vind dat het niet kan. Is dat genoeg mening? Nee, nee ik vind het idioot dat hij, nou ja, dat, hij zich, vooral dat hij zich laat betrappen. Je weet toch dat er mensen met mobieltjes zijn? Ja. Dat je dat in je ja, huiskamer staat te roepen? Ja, dat willen graag lopen. vragen, maar dat kon dus vandaag nog niet. Maar ja. wie weet, uh, later in de week. Goed, dank Herries Schut, Tot na ja. Tine. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, de strijd in Libië gaat door. Uh, in Misrata is vandaag hevig gevochten. Um, en in Benghazi, de belangrijkste, belangrijkste stad voor de opstandelingen. Daar leek het even de goede kant op te gaan... sinds het ingaan van die VN-resolutie. Maar het laatste nieuws is dat de situatie juist verslechtert. Want aanhangers van Gaddafi die voeren steeds meer aanvallen uit... op burgers en op opstandelingen. Um, we praten verder over hoe het nou verder gaat daar in Libië... met Jair van der Leijn, onderzoeker bij Instituut Klingendaal... en gespecialiseerd in militaire interventies. Goedenavond, meneer Van der Leijn. Goedenavond. Hallo. Um, ja, het, je kan toch wel zeggen, het, het is de op of eronder... voor zowel Gaddafi en zijn troepen als de opstandelingen. Uh, even, even voor mijn begrip en dat van iedereen. Hoe staat het er nu voor? Waar staan de poppetjes? Nou, de poppetjes uh, staan er zo voor dat, uh, zoals je net al zei overigens... Misrata, daar wordt uh, gevochten. Um, de rest van het westen van het land is min of meer in handen van Gaddafi. Um, en dan naarmate je richting het oosten gaat, richting Benghazi. Daar, uh, nou, in, in het oosten zelf hebben de rebellen onder controle. En eigenlijk ligt een beetje de grens nu rondom Benghazi en uh, een andere plaats, Ashdabia. Maar ik denk niet dat dat veel zegt bij de... Dan luisteren. Nou, ik denk inmiddels wel, na al die uh, um, uh, berichten erover. Maar in, in Benghazi, wat natuurlijk de, het begin is van de opstand, uh, waarom ja. eigenlijk ook die hele resolutie is ingesteld. Dat, dat zijn ook jouw laatste berichten, dat daar dus ook nog steeds Kaddafi-getrouwen uh, zitten die daar vechten? Nou, wat ik heb begrepen is dat het met name rondom de stad is dat zeg maar... De, de, de legers zou zijn, maar er zitten ook nog inderdaad uh, uh, aanhangers van Gaddafi, van Gaddafi zelf in de stad. En die zouden daar sluipschuttersacties uh, uh, acties uitvoeren, zoals ja. ik het heb begrepen. Ja, en daar vallen ook doden bij. Uiteraard. Ja. Uh, even over die referenresolutie. Uh, er is natuurlijk het hele weekend al heel veel kritiek op. Hè, dat er niet is nagedacht over de toekomst. Dus heel leuk zo'n vliegverbod en dat de burgers beschermd worden. Maar wat dan daarna? Wat gaan we daarna doen? Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Nou, ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Ik bedoel, als je kijkt naar, naar uh, uh, deze resolutie, dan is dat heel erg van met de gedachte, we moeten iets doen. Dus laten we maar snel dan een vliegverbod uh, uh, in, uh, in, uh, in uh, uitroepen. Nou ja, snel, en, snel, en, uh, snel. En laten Daar we is heel snel best, uh... dan bombarderen om de burgers van Benghazi te beschermen. Ja. Nou, dat is inderdaad uh, gebeurd. Die no-fly zone die loopt op zich goed. Het bombarderen om uh, um daarmee de burgerbevolking te beschermen... dat is ook heel aardig gegaan. Um, maar die stap verder die is veel lastiger en veel meer afhankelijk... uiteindelijk van uh, de kracht van de rebellen. Mm -hmm. uh, de rebellen zijn eigenlijk helemaal niet zo heel erg sterk, Slecht getraind, ze zijn uh, uh, slecht bewapend... ze zijn niet goed georganiseerd. En wat je nou ziet is dat uh, misschien dat het in na in het beste geval een soort van adempauze voor de rebellen oplevert. Maar ja, wat dan? En daar kom je eigenlijk bij inderdaad de hele grote vraag. Um, de Veiligheidsraad had als doel om uiteindelijk te komen tot politieke onderhandelingen. Ja. Nou, als dat gaat gebeuren, en dat is maar heel erg de vraag, want zoals je zegt, het is erop of eronder... Uh, dan moet je ook nog afvragen: zal er dan niet vervolgens een, een, een, een VN-vredesmissie komen, bijvoorbeeld, waar we dan toch als Nederland of als internationale gemeenschap aan moeten bijdragen? Dus alsnog boots on the ground, als soldaat het land in? Zou, het zou zomaar een logisch gevolg kunnen zijn. Ja. Je kunt je ook voorstellen uh, uh, dat als die rebellen echt sterker gaan worden, dat ze willen gaan optrekken richting uh, Libië en voor je het weet wat je er dan in kan richting de tri tri Tripoli wel de bedoel je? Pardon? Ja, richting Tripoli. Nee, je zei li richting Libië, maar... Ah, sorry, ja, yes, uh, Tripoli. <laughs> ja, en voor je het weet heb je dan het risico dat, uh, dat je eigenlijk de luchtmacht van de rebellen gaat worden. Ja. We gaan even over... Blijf even hangen, hier heer. Um, ja. Remco Andersen, die is daar in Benghazi. Remco, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het nu daar in Benghazi? Uh, gespannen wel. Het, is, uh, het was vandaag, ik heb vandaag uitgebreid in de stad uh, rond zitten kijken. En het, is, uh, het is ontzettend stil. Er is weinig in verkeer op de straten. Alles is gesloten. Uh, mm -hmm. Alle winkels, alle restaurants, alle koffiehuizen bijna zijn gesloten. En uh, wat nu het grote, het grote ding is, is dat mensen heel bang zijn voor een soort vijfde kolonnen. Dat uh, Gaddafi-loyalisten die zich lang hebben gehouden en stil hebben gehouden, dat die nu opdrachten zijn gegeven om, uh, om terreur te zaaien. Ja. Er zijn een aantal onverklaarbare schietpartijen geweest. En uh, mensen zijn echt bang nu, toch? Ja, hier ja. van Klingendaal, die, die zei net van ja, er zijn sluipschutters actief. En ik lees, er wordt geschoten uh, ja, in, in ziekenhuizen op straat. Ja, er was een uh, rapport van iemand van Amnesty International vandaag. Die vertelde dat er schietpartij bij het ziekenhuis En er is zaterdagavond een lokale journalist is, uh, uh, doodgeschoten. Waarschijnlijk ook voor een, uh, nou ja, ik weet niet of een sluipschutter was. In ieder een onbekende schutter. Mm -hmm. En, uh, ja, die dingen gaan natuurlijk vanzelf uh, worden die ontzettend uh, uitvergroot door de geruchtenmachine. Dus er zijn wel even doden gevallen er is iets aan de hand. Maar hoe goed het is, weet ik ook ja. niet. Dat is allemaal heel moeilijk uh, te peilen. Maar er is iets aan de hand, ja. Maar de, de, de, de duidelijke troepen van Gaddafi die hebben zich teruggetrokken. Maar dan zouden er dus nog die sluipschutters zijn. Dus ik neem aan dat de inwoners ook bang zijn. Uh, inwoners zijn bang. Ja, ik heb ze niet allemaal gesproken. Maar degene die ook heeft, die zijn toch wel... Uh... Angstig. Ja, maar weet je, een paar dagen geleden was het natuurlijk nog groot feest. Werd in de lucht geschoten van je hé, hey, uh, we worden gered, er is een VN-resolutie. En daarna gaan we op weg naar Tripoli. Hoe, hoe zien ze dat nu? Nou, ja, nog steeds zo hoor. Ik bedoel, dit is, uh, dit is heel, heel ongemakkelijk. Omdat we echt zien ons als een hobbel op de weg. Uh, tenminste, uh, een die ik gesproken heb, die hebben nog steeds 100 vertrouwen in. Uh, hun aanstaande toch naar Tripoli. En eh, ook vertrouwen in het vermogen van hun eigen rebellen... om eh, dit probleem even uit de weg te ruimen. En daar zijn ze ook wel iets mee bezig, al heb ik begrepen. Nou is het, horen we vaak overdag vrij rustig. Maar s'avonds dan, dan gebeurt er weer van alles, dan gaat het weer helemaal los. Hoe schat jij dat het vanavond gaat? Dat, dat, weet ik niet, maar uh, het is inderdaad zo dat dit soort dingen s'nachts gebeuren. Dat is nou helemaal, uh, dat is helemaal makkelijker. Ja. Uh, dat, uh, dus als er nog wat gebeuren zal het, zal het weer naar de s'nachts zijn. En ook nu, ook journalisten hier die, uh, dat is ook anders dan een aantal dagen geleden. Men gaat alleen s'avonds uh, de straat op, zeg maar. Dus uh, uh, ja, ik, ik ben benieuwd hoe het vanaf gaat, ik weet het niet, ik hoop nee. natuurlijk dat het rustig blijft, maar dit soort rot rottigheid wordt algemeen s nachts uitgehaald natuurlijk, ja, en hier ook. Maar uh, als, als het is waar is van die sluipschutters, en daar heeft het alles schijn van, dan is het ook gevaarlijk voor jou, overdag ook. Ga je nog wel de straat op? Jawel, uh, ja, um, ja. God, ik, uh, niet s'nachts, overdag wel. Ik, uh, ik, ik, ik weet het niet. Kijk, er wonen 700.000 mensen in Benghazi. En er zijn er, uh, er zijn er een paar doodgeschoten. Dat is natuurlijk heel erg. Maar. Ja, statistisch gezien is de kans vrij klein, denk ik, als ik op straat loop dat mij een treft. Ik heb niet het idee dat, dat, dat journalisten nou het doelwit zijn, want misschien ben ik wel heel roekeloos. Maar ik ga in ieder geval niet de hele dag uh, in mijn eentje allerlei stille buurten rondwandelen. Ik pak een taxi van A naar B, ga van gebouw naar gebouw. En uh, als ik die te zoeken heb, dan blijf ik uh, in mijn hotel. Ja. Maar ik moet wel werken. Ja, je bent oorlogsverslaggever of niet, hè? Kennelijk. <laughs> Oh ja. Even tot slot, hoe ziet, er is natuurlijk dit weekend ook weer heel veel geschoten, gebombardeerd zelfs. Hoe ziet de stad eruit nu? Uh, nou, er is een deel van de stad waar die tanks zijn binnen geweest... Uh, voor, ze, ...voor ze teruggedrongen zijn afgelopen zaterdag. Uh -huh. En dat deel van de stad, ben ik vandaag weer te kijken. En uh, ja, dat is, het, is, het is op zich ook wel moeilijk te zeggen... ...want er is natuurlijk nogal wat rotzooi in die stad gebeurd afgelopen maand. En er zijn wel ja. aantal gebouwen afgebrand. Dus het is een beetje lastig om te zeggen wat nou precies door wie veroorzaakt is. Maar in ieder geval zijn er een aantal pleinen die compleet kapot gereden zijn door tanks, waar alles uit de grond is getrokken. En um, een aantal appartementen waar uh, tankgranaten naar, tank naar binnen zijn gevlogen. En dat, is, uh, dat, dat zie je heel duidelijk. Er is wel echt verwoesting aangericht. Goed, Remco, anders in Benghazi. pas een beetje op jezelf. en Je gaat niet meer naar buiten hè, nu, nu nog. Nee, ik moet uh, ik even bellen met jou, maar nu ga ik weer <laughs> naar binnen. Maar dat moet buiten? Ja, oh. dat is mijn telefoon. Oh, sorry. Ga snel naar binnen. Nee, maar ik ben niet de enige. Okay. Goed, spreek je snel nee. weer. Dankjewel. Okay, um, aan de lijn nog Bye. steeds uh, door Jair van de lijn van Klingendaal. Um, ja. ja, We hadden het over wat gaat er nou gebeuren. Hè? En dat is uh, lastig, want we weten het niet precies. Het um, kan alle kanten op. Wat gebeurt er, dat is ook natuurlijk de vraag die hoort. Wat gebeurt er nou met Gaddafi? Sommige mensen zeggen, ja, hij gaat zich lekker ingraven in het zand. Ergens en daar de boel zitten afwachten. Misschien pleegt hij wel zelfmoord. Uh, hoe schat jij dat in? Nou, Gaddafi is denk ik iemand die uh, uh, toch zal proberen om zijn eigen hartje te redden. niet alleen zijn, zijn eigen hartje, maar ook dat van, de of, van, van, van zijn familie. En uh, eigenlijk goede kans ook van nou, zijn, zijn aanhangers. Ik bedoel, die hebben allemaal wat te verliezen. Uh, stel dat uh, de, de, de rebellen de overhand zouden krijgen, dan heb je goede kans op een beltjesdag. Hè, de andere kant op. Dus allemaal willen ze eigenlijk toch wel dat Gaddafi in het zadel blijft. Dus wat gaat hij doen? Ja, ze zou ja. het best doen, maar de macht te blijven. Ja. Ik denk niet dat hij snel eigenlijk zelf moet gaan leven. Er zijn wel verhalen trouwens geweest over dat hij naar, uh, naar Venezuela zou gaan, maar ja. Ja, dat, nou, ja. dan laat hij wel al zijn aanhangers vallen. Dus dat verwacht je niet? Nee, niet zo snel. Nee, maar ja, zo lang mogelijk in het zadel. Op een dag komt dit alles tot een einde, neem ik aan. Ja, nou zitten we weer uh, waarschijnlijk met z'n allen toe te kijken hoe, hoe dan uh, uh, het, het uh, weer onstabiel wordt. Ja, maar ik ben, ik ben nou eigenlijk veel meer bang voor dat je een soort van status quo krijgt. Waarbij hè, Gaddafi in het zadel blijft in Tripoli. De rebellen niet sterk genoeg zullen zijn. ja, wat dan? Ik bedoel, daar worden wij ook niet gelukkig van. Want we kunnen ook niet eeuwig met onze uh, uh, luchtmacht boven Libië blijven hangen. Nee, precies. Dat oosten blijft de rebellen, westen Gaddafi en wij cirkelen daar een beetje boven. Ja, want wij, wij willen toch niet dat, dat Gaddafi uiteindelijk de rebellen gaat verslaan. Dus ja, de andere kant op, regime change. Obama roept dat wel, uh, maar daar zijn uh, uh, de Chinezen en de Russen absoluut op tegen. Ja. is ook niet het boel van, uh, van uh, de VN-resolutie. Nee, ja, officieel niet, maar van alle kanten. Engeland roept het, Amerika roept het. Ja, Frankrijk Ja, maar, dat, is, dat, dat is nog wel wat anders. Hè. De Chinezen en de, en de Russen. Uh, de Arabische Liga ziet dat ook weer niet helemaal zo zitten. Tenminste ja. niet alle Arabische landen. Dus dat zie ik ook niet zo snel echt gebeuren. Kortom, je hebt het nog druk de komende weken, denk ik. Zo. Ik ben bang voor wel, ja. <laughs> nou, dat is toch gewoon je werk, hier. Jawel. Dat is ja. ook leuk. Of niet? Ja, jawel. Goed. Nee, oh, het is uh, zeer interessant. Dank in ieder geval voor de uitleg vandaag. En uh, tot snel, hier van der Lijn van Klingendaal. Graag gedaan. BNN Today. Ja, dan heel wat anders dan oorlogs. Oorlog, betaalde seks, illegale zelfmoordneigingen. Klaas van Kruistem van de EO gaat weer op zoek naar mensen met bijzondere verhalen in het programma. Jong, dat zometeen. Eerst Bruno Mars met Grenade. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should have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 Trash, yes. Say, No, you won't do the same. You wouldn't do the same. You never do the same. No, no, no. Bruno Mars Grenade. Ja, het doet mij een beetje denken aan, aan Je zal het maar hebben van. Of eigenlijk, Je zal het maar zijn van BNN. Maar dan bestaat dat EO-programma al veel langer. Jong, namelijk. Alle mogelijke thema's die spelen bij jongeren komen voorbij. En morgenavond starten we weer een nieuwe serie. waarin Klaas van Kruistum en Manuel Vendebos in de wereld duiken van. Nou ja, onder andere zwerfjongeren, illegale betaalde seks en de gevangenis. Klaas, goedenavond. Goedenavond. Het wordt weer een gezellig seizoen, zou het horen. Ja, oh, er zitten ook hele gezellige uh, afleveringen tussen, hoor. Met uh, mensen met hele gekke hobby, hobbys of. Uh, ja, die, uh, die buspotter bedoel je. Ja, fantastisch. Heel curieus. Ja. ja, met een enorme camera foto's maken van bussen. En daar heel gelukkig van worden. Ja. Ja. Maar, als je, maar als je zegt dat dat grappig is, dan is het een beetje lachen in je vuistje, denk ik. valt nou, valt mee. het, is het uh, de, uh, jong portretteert al jaren uh, bijzondere jongeren of. Uh, Jongeren in een bijzondere situatie. Nou, dit ja. is volgens mij eentje in de categorie bijzondere jongeren. Ja. Iemand die dan, ja, daar. Ja, toch wild wordt van bussen. Wat vond jij uh, van alles wat je nu hebt gemaakt het meeste indruk maken? Uh, degene, uh, de aflevering die mij toch, tot nog toe echt wel het meeste bij is gebleven, is de aflevering met Aref. Uh, het gaat over illegale uh, jongeren in Nederland. Uh, die dus een onzeker bestaan leiden. Nou, het is momenteel uh, onwijs actueel. Eigenlijk uh, onbedoeld, maar uh, ja, het is wel heel erg actueel. Uh, Aref is een jongen die uh, tien jaar geleden in Nederland uh, kwam. Was gevlucht uit Afghanistan. Uh, mm -hmm. Zijn familie was uh, opgepakt. Uh, hij was een shiït, uh, Door de Taliban uh, waren ze opgepakt. Weet niet waar zijn ouders zijn. Vastgezet in een uh, soort kamp van de Taliban. Waar hij in de keuken moest werken. En na een aantal jaar had hij zoiets van. Nou ja, ik ga liever dood vluchtend, dat ik hier nog langer blijf. Ja. Nou, die vluchtpoging was succesvol. Hij komt in Nederland, uh, krijgt een tijdelijke status, uh, sofi nummer baantje, uh, integreert. En dan op een gegeven moment is het afgelopen. Uh, uh, Want zijn dus verblijfsvergunning wordt ingetrokken? Ja, wordt ingetrokken. Dan op een gegeven moment mag hij niet meer werken, uh, mag hij niet meer in zijn appartementje wonen, eindigt hij in een AZC, waar dan de procedures maar blijven lopen en blijven lopen. En na tien jaar, terwijl hij nog in procedures... Uh, zat. Hij hoefde dus niet weg. Heeft hij zelf besloten om terug te gaan naar Afghanistan. En zijn letterlijke woorden waren... ik ga liever dood in Afghanistan dan dat ik hier nog langer blijf. Heftig verhaal. Dat uh, maakt wel indruk, ja. Heb jij niet gezegd, je bent gek. Weet je wat er aan de hand is in Afghanistan? Nou, ik heb de laptop erbij gepakt. We hebben uh, beelden bekeken van uh, de situatie daar. Uh, uh, en zeker ook voor hem, want... Uh, uh, met zijn achtergrond is het niet bepaald makkelijker geworden de afgelopen tien jaar. Sterker nog, uh, ik denk dat het eerder gevaarlijker voor hem is geworden. Je bedoelt geworden. omdat hij verwesterd is? Ja, en zijn achtergrond als en de, ja. uh, Zijn uiterlijke uh, kenmerken waren ook net iets afwijkend. Waardoor hij ook opvalt daar. Ja, uh, heftig. Maar, ja, had, je, had je het gevoel van, ik, ik moet hem tegenhouden? Ergens wel. Uh, aan de andere kant, uh, uh, ja, het was ook uh, onze taak om gewoon te volgen wat, uh, wat hij deed. Maar goed, we hebben wel een gesprek eraan gewijd. En ik heb hem ook wel uh, een soort van gewezen op van, joh, dit is er wel aan de hand. Besef jij je wel wat je doet? Want je komt niet je meer doet? terug, heel makkelijk. Nee. nee. Nee, als je weg bent, ben je weg. Dan is je procedure gestopt en dan is het klaar. En nu is hij daar en gaat goed met hem, of niet? Het, het, het laatste wat we hebben gehoord van hem... is dat hij wel spijt heeft van zijn keuze. Hij heeft ook nog opnames gemaakt daar. Uh, wat we wel weten is dat hij uh, uh, niet uh, uh, daar op straat terecht is gekomen... en verder helemaal niks heeft. Uh, hij kon uh, terecht bij uh, familie van een vriend van hem uit Nederland... Mm -hmm. die ook uit Afghanistan komt. En hij heeft daar wel een baan voor een bepaalde periode. Maar daarna, ja, het is een, een ongewisse toekomst voor hem. Ander heftig verhaal vond ik uh, van die jongen... die door een zelfmoordpoging in een rolstoel is beland... Ja. Even, even kort, wat, wat gebeurde er? Ja, uh, de vader van deze jongen die heeft uh, PTSS, alleen uh, wist hij dat niet. Posttraumatisch stresssyndroom. Ja, stressstoornis. En dat uh, uh, heeft hij opgelopen, zijn vader, omdat hij in Libanon gediend had. Um, nooit beseft, jarenlang. Uh, um, is dat uh, ja heeft dat een beetje doorgeschud? Alleen die vader die had uh, ja, last van onwijze woedeaanvallen, uh, uh, geen uiten van emoties uh, behalve dan dat het heel erg explosief is. Uh, hij noemde een voorbeeld van dat, uh, dat er dan iets misging met uh, de computer. Hij had een bedrijfje, een klein bedrijfje. En zijn vader die hielp hem erbij. Mm -hmm. Had hij iets verkeerd gedaan bij de, uh, bij de computer. En uh, nou, die, die man flipte gewoon. Die trok gewoon die hele computer letterlijk van het bureau af. Terwijl de sterkers nog in, uh, in stopcontact zaten. En hij mikte het gewoon van de trap af. Nou, en die al... jongen is daardoor zo uh, ja, in een probleem geraakt... dat hij uh, daardoor uh, pogingen heeft ja, gedaan. Ja, uh, de jongen dan en niet de ja, vader. Niet die vader, uh, die jongen. En daarbij is hij uh, zijn been uh, kwijtgeraakt. Uh, wat ze, ze op zichzelf natuurlijk wel super heftig is... maar zeker in combinatie met zijn vader, die toen pas... Uh... Even luister even mij naar een stukje. Um, ja, die jongen vindt eigenlijk dat het de schuld is van zijn vader... dat hij tot die zelfmoordpoging kwam en daar confronteer jij hem mee, die vader mee. Kan je nog herinneren dat het telefoontje kwam... er is iets met Erik gebeurd? Nou, hij ging door de grond. Alles om heen viel weg. Uh, je bent radeloos, je verwacht het niet en uh, je begrijpt het niet... Maar viel toen het kwartje al dat, dat je dacht van, hier heb ik wat mee te maken. Nee, nee, nee. Nee, helemaal niks. In de bus uh, vertelde jij me dat je wel vindt dat je vader er verantwoordelijk voor is dat je nu in een rolste zit. Um. Ja, um, en dan... Ja, nou vervolgens ontstaat er wel een gesprek... waarin die dat dan min of meer bevestigt. Maar dat was ook een beetje de spanning tussen die vader en die zoon. Dat het eigenlijk nog niet echt besproken was. Het hing gewoon in de lucht. Ergens wisten ze van elkaar dat het zo in ja. elkaar zat. Ja, en nu ja. omdat de Klaas van Kluistum er even naast gaat zitten... weet die ja, vader, shit, ja, het komt door mij. Ja, ja, ja je gaat het programma maken en het is dan op zo'n zo moment ook zoiets van... ja, dan wil ik ook weten hoe het zit. Ja. ja. Valt er ook nog wat te lachen? Ik vroeg ik in het begin ook al. Ja, de buspotter. De bus ja. En, nou ja Ik heb zelfs met de meest heftige afleveringen... bijvoorbeeld over uh, zelfdoding... Uh, zeker ook achter het schermen onwijs veel lol gehad. En we, de, de, de, ja, er zitten ook genoeg grappen in. Hoor. Dus het is niet allemaal kom, en kwel. Maar wel een hele mooie serie. Ja, vond ik ook. Wat ik ervan heb gezien, vond ik absoluut. Vanaf morgenavond, tien uur... Nee, sorry? Kwart over negen. Kwart over negen. Staat helemaal verkeerd in mijn blaadje. Op ja. Nederland 3. Zo is het. Klaas, dankjewel. Zometeen tweede uur BNN Today met veel over Japan. M uh N -oh.